Het is tien uur, Trudy Vendrig met het NOS-journaal. Bij een van de kerncentrales die zijn getroffen door de aardbeving in Japan... is een explosie geweest. Een deel van het gebouw is ingestort. Op de Japanse tv waren beelden te zien van weggeslagen buitenmuren. Er was ook rook te zien. Gemeld wordt dat vier medewerkers gewond zijn geraakt. Of de reactor is beschadigd is niet duidelijk. Experts zijn nog bezig met het vaststellen van de schade. Er wordt gemeld dat het stralingsniveau twintig keer hoger is dan normaal. Op tv wordt gewaarschuwd geen kraanwater te drinken. Eerder waren al tienduizenden mensen in de omgeving geëvacueerd. In twee centrales met in totaal vijf reactoren... werkt door het uitvallen van de elektriciteit het koelsysteem niet meer. In de reactor waar de explosie was, is de temperatuur hoog opgelopen. Om de druk te verlagen werd eerder gecontroleerd radioactieve stoom vrijgelaten. Hoeveel slachtoffers er zijn door de aardbeving en de tsunami die erop volgde is nog onduidelijk. Het Japanse persbureau Kyodo houdt 433 als dodental aan, maar dat aantal zal nog sterk gaan stijgen. Volgens diverse bronnen zal het zeker boven de duizend uitkomen. Voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Londen zijn bijna 100.000 toegangskaarten beschikbaar voor de Nederlandse markt. Ze worden verkocht via evenementenbureau ATP. De verkoop begint dinsdag. Daarnaast kunnen liefhebbers kaarten bestellen via de officiële website van de Olympische Spelen, maar daar moet worden gelood. Op de Maasoever tussen Waalwijk en Ravenstein zullen ruim 300 vrijwilligers met medewerkers van Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten zwerfafval opruimen. Dat is een van de grootste acties in het kader van de Landelijke Opschoondag. Duizenden mensen zullen vandaag zwerfafval opruimen, in veel gemeenten worden speciale acties georganiseerd, maar er is ook veel particulier initiatief.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 Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie Mieke van der Wey en Victor De Koning. En om vier minuten over. Tien. Nogmaals welkom bij de nieuwsshow, alweer het laatste uur. Um, en u weet het, als er nieuws is uit Japan... dan komt Bert van Sloten dat hier persoonlijk afleveren. Maar wat staat er verder op het programma nou... over een minuut of twintig, uh, Arie Storm, met de boekenrubriek. We hebben aan het eind van dit uur René Diekstra, de psycholoog... die een fraai boek heeft geschreven over een ja, maîtresse... en een uh, Franse prins. Uh, we gaan praten over een prachtige biografie van uh, Willem Welschot... Alphons de Ridder, maar we maken als eerste toch even het gesprek af... wat we voor het nieuws hadden met Lotte Asveld van het raad en Nou instituut eh, die eh, kritisch heeft gekeken naar alle beloften van de nieuwe bio-energie... Eh, eh, de biomaatschappij. En eh, de bio-economie zei eigenlijk... nou, we moeten daar veel kritischer naar kijken. En misschien zelfs wel eens een beetje genetisch gaan manipuleren. Ja, nou, als het bij kan dragen aan duurzaamheid... en dat lijkt erop, dat lijkt een heleboel winst te halen daar dan denk ik dat we, dat we die mogelijkheid open moeten houden. Um, alleen, ik denk dat de bio-economie ons ook gaat laten zien... dat er tegenstellingen bestaan tussen wat we duurzaam vinden... wat we natuurlijk vinden... en dat die tegenstellingen soms best wel pijnlijk kunnen zijn. Bij nou ja, Een genetische modificatie bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja, dat kan ons veel opleveren, maar willen we dat wel? Past dat wel bij hoe we met onze natuur om willen gaan? Nou ja, dat raakt aan gevoeligheden die vaak bij mensen leven... En ik denk dat als het duidelijk is dat het aan duurzaamheid bij kan dragen... dat er best wel veel draagvlak voor zal zijn. In het verleden zijn er heel veel beloftes geweest rond genetische modificatie... die niet zijn ingewilligd. En je moet wel laten zien dat je beloftes ook waar kunt maken. Maar kun je een voorbeeld geven van genetische manipulatie? Of ze zeggen liever modificatie, Mooi, ja. dat klinkt wat minder erg. Um, waar, waar je wat echt iets substantieels aan zou kunnen hebben? Nou ja... Um, je kunt planten inzetten voor het maken van materialen. En in planten zijn vaak al hele waardevolle stoffen aanwezig. Als je planten zo kunt manipuleren dat ze nog meer van die stoffen maken... dan ben je eigenlijk nog efficiënter bezig. Dus en wat voor plant bijvoorbeeld? En wat voor stof? Waar moet die dan voor dienen? Um, nou, Stoffen waar je bioplastic van kunt maken. Mm -hmm. uh, stoffen waar je biopiepschuim van kunt maken. Um, er zijn heel veel stoffen die we nu uit aardolie maken. Mm -hmm. Wat best wel veel energie vergt. Die we ook direct uit ja. planten zouden kunnen halen. Ondertussen zie je wel dat, hè, je hebt het over de bio-economie... dat men in Nederland al op bepaalde plekken die bio-economie aan het opbouwen is. Hè. kanaal gent daar zie je een hele biobased economy ontstaan... Ja. in de buurt van Rotterdam. Er zijn dus veel ondernemers die daar toch al hun muntjes gaan ja. neerleggen. Nou, je ziet, bij het bedrijfsleven is er heel veel interesse in de bio-economie. Want die willen graag duurzaam zijn. Uh, een bedrijf als DSM of Axo Nobel... die hebben duurzaamheid vaak toch wel hoog in het vaandel staan. Vaak lopen ze voor op wat de overheid voorschrijft. Dus er is een heleboel interesse. Er zijn een heleboel interessante stoffen in die planten. En de kunst is nu ook dat bedrijven meer gaan samenwerken... zodat ze uh, uh, ja, zo optimaal mogelijk met die biomassa om kunnen gaan. Maar is een bio-economie per definitie dan ook duurzaam? Nee, dat is dus het punt. Nee, het is niet per definitie duurzaam. En we moeten met elkaar... Um, steeds beter uit te werken wat we onder duurzaamheid vinden vallen. Vinden wij het belangrijk dat ook de sociale omstandigheden van boeren in ontwikkelingslanden daaronder valt? Ja. Nou, ik denk het wel. Maar daar moeten we dan gewoon uh, duidelijk in zijn. En dat ook meenemen in hoe we kijken naar de bio-economie. Het is een complexe materie. Ja. En het, jullie hebben geprobeerd om daar enige uh, helderheid uh, in te scheppen. En ook te zeggen van, ja, wat zijn de mogelijkheden? Of denk goed over na wat je eigenlijk wil. Daar komt het op neer, hè? ja. Goed, uh, daar laten we het nu dan uh, bij. Uh, dat rapport, voor iedereen die daarin geïnteresseerd is... dat heet dus naar de kern van de bio-economie... de duurzame beloftes van biomassa in de perspectief. En uh, dat uh, is aangeboden. Dat heb je ja. aangeboden? Sa samen met Rini van Est aan de Tweede Kamer, hè? Ja. En wat zeiden ze? Dank u wel. <lacht> Geen te laag. <line>. zo vlop. <lacht> nou ja, ze zeiden dat ze er heel blij mee waren. Uh, uh, dit is nu een thema wat ook op de agenda staat. En... Uh, maar ja, duurzaamheid ook, dus ja. ik denk dat we er nog wel wat over gaan horen. Goed, u kunt het trouwens zelf downloaden, dat rapport, eh, op www.ratenauw.nl. Hartelijk dank voor je komst, ja. Lotte Asveld. En eh, ja, het is een beetje rommelig gegaan, maar dat eh, weten we waar dat van komt. Dat komt namelijk eh, doordat er in Japan eh, allemaal verschrikkelijke dingen gebeuren. Gaan we daar nu nog even naartoe? Nee, nee. We gaan eerst iets anders doen. Gaan we verder met eh, Elschot dan nu? Dat dacht ik wel. Oké, okay. Arie, wat ga jij uh, Zeg even kort wat je zo kort gaat bespreken. Nou, uh, ik, ik zeg iets over de Boekenweek. Alvast iets over het Boekenweek geschenk van Kader Ja. De Kraai en, heet dat? De Kraai heet dat. En uh, ik neem even de bladen door die er, uh, die er zijn naar aanleiding van de Boekenweek. En dan heb ik vier boeken bij me en we zien wel hoe ver we komen. De nieuwe biografie van Zellinger, J.D. Zellinger, live getiteld. Geschreven door een echte fan, maar uh, uh, nou ja, we horen straks een fan van een andere ja. schrijver achter. Ja. Uh, Gilles Leroy, Alabama Song. Een boek over de Fitzgeralds. Uh, iets tussen roman en, en biografie in. Mm. Jardy van der Molen heeft een boekje geschreven. Een portret schrijf je zo, voor de lezer die zelf aan de slag wil. Oh. En Havid Bouwassa heeft essays verzameld. Heidense vreugde. Ja. Goed. Ik heb u altoos zoveel leed gedaan, luidt een van de versregels... die de Vlaamse schrijver Willem Elschot aan zijn moeder wijde. Inderdaad gedroeg de jonge Alfons de Ridder, zoals hij werkelijk heette... zich als een schelm. School maakte hij niet af en hij bezwangerde ongehuwd een meisje. Ook in zijn volwassen leven als zakenman en echtgenoot bedreef... hij zijn al te menselijke zonden... Daarvoor ging hij in zijn boeken als Villa de Rozen, Lijmen en Kaas te biecht. Zo althans heeft Vic van der Rijt het uitgelegd. Van zijn hand verscheen vorige week de biografie Elschot, leven en werken van Alfons de Ridder. En we gaan daar met hem over praten. Goedemorgen Fik. Goedemorgen. Eigenlijk zou je vorige week komen Toen zei vanuit Antwerpen. Hè, ja. Want daar was ook een presentatie van je boek. Ja. En ik had me al helemaal verheugd op uh, allerlei prachtige uh, beschrijvingen van uh, de, de omgeving en de sfeer daar. Maar misschien kun je nog heel even terug. Ja, Het was uh, vorige week op de stad huis op het schoonverdiep. Ah, kijk aan. De bel etage dat vertalen ze dan als schoonverdiep. Ik dacht dat dat een de bel etage was, dat je daar moest bellen, maar dat is niet zo. <laughs> en uh, toch weer wat geleerd vorige week. En de burgemeester zelf heeft uh, het boek in handen genomen en een prachtige speech gehouden. Ja? En daarna was het nog lang onrustig in de binnenstad. Er ja? <laughs> werden de nodige pinten uh, bolkes, gevat. Bolkens ja, ja, de koning. Ja, ja. Maar, maar dat deed, deed Elschot er ook, dacht ik, middels om 12 uur. Die, ja, die, die begon ook al vroeg op de dag om te kijken of het bier nog wel goed was. Maar Fik, hadden ze niet uh, uh, uh, het idee wat moet deze vreemde Hollander met onze elschot? Ik heb het nog niet gehoord maar, uh, tijdens mijn onderzoekingen regelmatig. Zo van, uh, waarom moet jij dat nou weer doen? Nou, en dan zei ik ja, de man is in 1960 toe? overleden en ik wacht nog steeds op de eerste Vlaming die daar een mooi groot boek over schrijft. Hoe komt het dat geen enkele Vlaming dat heeft opgepakt? Nou, de laatste jaren zijn ze wel begonnen. Inmiddels Erik Rinkhout Die heeft echt twee prachtige boeken al geschreven. Eén over het zwaallicht, een hele monografie. En een uh, grote Antwerpse Elschot, Atlas. Dus men komt daar in beweging. Ja, maar goed, nu is het te laat. Want nu is jouw boek, er. dus ja. er is niks meer te doen. En wanneer uh, is Elschot in jouw leven uh, ja, gekomen? W wanneer was je, ben je geraakt door hem? De... Ja, ik, ik las hem al op de middelbare school. En uh, ik zat zelf op het gymnasium, we hadden geen boekenlijst, want wij lazen toch wel, wat niet zo was. En, uh, maar Elschot, die viel me toch al op, lijm met been. Mijn moeder die zat. Ja. Ik, uh, ik heb die zat het uitrekstre te maken van uh, dat boek voor mijn broertje. Dat deed mijn moeder altijd. En uh, ik was toch gefascineerd. Niet dat ik veel gelezen had, maar het feit dat het over zaken ging. Daar las je niet over in de literatuur. Je had van die schoolbloemlezingen. Dan ging het altijd over, over dingen die niets met jou zelf te maken hadden. Mijn vader was ook zakenman. Mm -hmm. En uh, ik wist ook niet wat hij de hele dag deed. Net zo min als Fine, de vrouw van Elschot dat wist. Mm -hmm. ja, maar... En daar is het eigenlijk begonnen? Ja, en toen ben ik gaan studeren. En het eerste wat ik deed was, ik wist dat er een verzameld werk bestond... waar alle boeken in één band zaten. Alle antiquariaten afgelopen en na drie maanden had ik het eindelijk te pakken. Het was mm -hmm. toen uitverkocht. Elschot was heel slecht te kopen. Het was eind jaren 60. Het kostte negen gulden en uh, dat heeft mijn kerstdagen van 69, van het jaar 1969, zeer opgevrolijkt. Maar toen dacht je nog niet meteen, ik ga dat leven ooit beschrijven. Nee, maar ik hoopte wel dat tijdens mijn studie Elschot flink aan bod zou komen, wat niet het geval was. Nee? En toen heb ik me wel voorgenomen, als ik ooit afstudeer... En na vele, vele jaar ben ik afgestudeerd. Ja, dat kwam toen nog toen in de tijd. Ik, ja, ja, ja, ja. Zonder boete. Het kost een tientje, dus ik schreef je, je weer in. En dan kreeg je ook nog eens korting op je spijkerbroek. Ja, maar, maar je zei, het interrigeerde me dat die man ook... een schrijver die iets met het zakenleven had. Ja. Maar er interrigeerde hij natuurlijk nog veel meer. Want de stijl van schrijven, de verhalen. Ja, wat, is, wat was het nou? De man die... Ik, waar je zijn verzameld werk ook op slaat. Een willekeurige bladzijde. Je leest een zin en je bent meteen in, in zijn stijl... In zijn verhaal te pakken. Kaal van Treven heeft het al eens gezegd. Het is zo'n droog proza als je er een lusje bij houdt. Het schiet ineens in vlammen. En, uh, het is zo beeldend geschreven, zo mooi. En zijn boeken zijn tot de dag van vandaag. Ja, zeer leesbaar gebleven als een van de weinige auteurs uh, van die generatie. En ja, een boek als Villa de Rose. dat is zien... hartbrekend als je het uh, nu weer in handen neemt. Heb je een zin in je hoofd? Ja, natuurlijk de beroemde zinnen. Kijk, iedereen kent de zin uh, tussen dromen en daad. Staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Maar dan komt het. En ook weemoedigheid die niemand kan verklaren... maar die des avonds komt wanneer men slapen gaat. Ik vind die laatste twee zinnen eigenlijk veel mooier. Ja. En uh, ja, er zijn natuurlijk talloze zinnen. Priesters salven en beloven. Maar ik kan het niet geloven, Nee. Er is geen twijfel aan. Als wij dood zijn, is, is het, gedaan. het gedaan. Ja, gedaan. Zo, <laughs> op dan ja, uh, je zou zeggen iemand die een biografie gaat schrijven over Elschot... die neemt zijn literaire uh, werk als uitgangspunt. Maar eigenlijk heb jij toch meer dit, die zakelijke correspondentie. Nou, het is een biografie. Hè? En ja, dat betekent dus toch dat je in het leven van de maker moet gaan zitten. En dat is Alphons de Redder. En die heeft van zijn 22e tot aan zijn dood, tot zijn 78e, elke dag zaken gedreven. Ook al toen hij stinkend rijk was, ging hij er gewoon mee door. Hij bleef maar lijmen, advertenties verkopen, euh, snoeksalmanakken vol met advertenties euh, zetten. Mosterdgedichten schrijven op het einde van zijn leven. Het is ja, een hele mooie persoonlijkheid. Ja, die mochtig zit, die zijn ontzettend leuk. Ja, ik zoek, ik, zoek, ik zoek ze even op. Vertel even verder. Want je, want je bent daar... Als, als eerste heb je dat hele zakelijke. Ja, dat was een hele leuke periode, een paar jaar geleden. Ik wist dat dat zaakarchief ja. bewaard was. Dat zat bij zijn oudste zoon. En die wouden, wou me daar nooit bij toelaten. Hij heeft toch niks met Elschot van doen, zei hij dan altijd. Ik zei, ja, nee, maar wel meneer de, de Ridder. Maar daar gaat het niet om. He, oh, ja? Dus die wilde het heel strikt tot het literaire werk beperkt houden. Maar na zijn dood moest op een gegeven moment het huis ontruimd worden. En toen heeft een kleinzoon mij en een andere onderzoekster toegang gegeven tot die kelders. En nou ja, dat was één grote vochtige natte troep. Heb die kelders twee keer onder water. Je hebt het gered daar. Eigenlijk heb ik het gered, ja. En ik zag toen al van die hele spannende dossiers liggen met kroostrijke gezinnen erop. En uh, uh, ook uh, snoeks en bibliotheek de Hij verdiende eigenlijk zijn geld met dat laatste. Bibliotheek de gar, dat waren de kiosken op de spoorstations. En België had een heel dicht spoorwegnet. En op al die stations was er een winkeltje waar ze kranten en sigaren en, uh, verkochten. En hij zorgde dan ervoor dat de reclameplaten voor die kranten... en van die sigaren en sigaretten en snoep en die kwamen dan op die... Kiosken, die werden daarop bevestigd met borden. Met, en en met hij schroeven niet en niet met spijkers. Nee, niet nee, met schroeven. Ja. Hij oh, was heel erg wee als een maatje spijkers had geslagen in die ja. dingen. Want dan zouden die platen maar van gaan roesten. Dus hij, jaarlijks ging hij dan op tour, Nam hij een derde klasabonnement. En dan reisde hij heel België langs en controleerde of de Imario platen wel goed genoeg bevestigd waren. En ondertussen luisterde hij naar de verhalen van de mensen in de trein en was hij. Uh, ja, op die manier leerde hij ook de dialecten kennen. Hij was altijd zeer geïnteresseerd in de taal die de mensen sprak. Voelde hij zich eigenlijk wel als schrijver? Sorry? Voelde hij zich als schrijver? Nou, voelde, nou, nou hij hield het een beetje verborgen. En uh, ook al omdat ze bijvoorbeeld in boeken als lijmen en het been, geeft je toch wel een hele macabere schets van zijn zakenleven. Ja. En het kon maar beter onbekend blijven voor de lui met wie hij handel ja. ja Ik zit ondertussen heb ik nou even dat, uh, dat mosterdgedicht, Geen mosterd. Ja, het is wel heel klein afgedrukt, hè, vind ik. In ja, ja, ja, ja. Ja, maar ik moet het even erbij houden. Oh. Maar... Geen mosterd is zo fijn als die van Ferdinand Tierentijn. <laughs> ja. <laughs> nou, wat een proze. Alle... Ja, maar in de school vind ik leuk, hè? Ondervraging nou, Oké, okay, doe jij het maar dan, want dit is te klein voor mij, hè? Meester, wie mag toch de beste dan wel zijn? Wie mag... Sorry. Wie mag de beste wijn wel zijn? Chefke? Dat kan zowel Bordeaux als Bourgogne zijn. Zo gaat hij dan maar eigenlijk eindelijks door. En wat moet dan de beste mosterd zijn? Ja. Deel de klas. Die van Ferdinand Tierenthein, ja. roepen ze dan met z'n Dus hij vergooide zijn talenten ook al voor dit uh, reclamewerk? Oh, uh. nou, vergooien. Nou, ja. Hij liet zich in de auto rondrijden uh, door Gent... En als hij dan bij die mosterdfabriek aankwam... dan zei hij de chauffeur even wachten. En dan schreef hij uit zijn hoofd even een gedichtje op. En dan ging hij naar binnen en zei hij mevrouw... kijk eens welk gedicht ik speciaal voor u geschreven heb. Dat was de weduwe Tiretijn. Ja. En zij was dan ontroerd en ver, vernieuwde de reclame dan weer. Want dat mosterdfest. Ik geef toe dat, dat, dat, dat ik misschien uh, ook iets over mijzelf zeg. Maar uh, je beschrijft ook dat hij een leven had waar hij ook maar een paar uur per dag werkte. En dat het heel aangenaam was daar. Ja, Met hij Zijn stond... tijd een versnapering. En ja. Hoe zag dat er nou hij precies uit? Hij stond was op als zijn kinderen de deur uit waren. En dan zo rond een uur of tien dan uh, nam hij de post door. En dan maakte hij een demarche, zoals hij het noemt. Hij ging dan een, uh, een zakenbezoek afleggen. Om nu of uh, half twaalf, twaalf, dan controleerde hij... of de Urkel nog net zo goed was als gisteren. Een pintje nam hij dan om of half één ging hij niet naar huis. Dan kwam zijn broer Karel langs, de dokter. Dan namen ze een apparatiefje. Dan de middagmaaltijd, want die is natuurlijk het belangrijkste in België. Dan deed hij daarna een dutje. En tussen half drie en half vijf schreef hij zijn brieven af, zoals dat heet. Maar dat waren er soms wel dertig op een dag. Dan ging een razend tempo. Nee. En die ging hij dan persoonlijk posten op de Groenplaats. En dan de tram, lijn 5, naar de GroenPlaats. En daar in de buurt waren nog een paar etablissementen. <lacht> en het, soms kwam hij dan om negen uur thuis. Ja. Ieder is ons te laat komen, zei zijn vrouw dan. Ja? En dan stond het eten, nog op de kachel na te garen. Ja, heel veel Nederlanders die, die worden daar boos van, heb ik gemerkt. Maar je moet wel beseffen dat het warm eten in België tussen de middag was. En s'avonds aten ze toch alleen maar restjes. Dus ja. het is niet zo gek dat hij dan op tour ging. Maar die, die zakelijke correspondentie, is die eigenlijk complementair uh, aan zijn literaire werk? Voor mij wel, ja. Ik ja. heb hem helemaal Hoe, op, op gewoon logisch manier, gelegd, die, ja? die, die, die, die correspondentie. Al die dossiers door elkaar. En die heb ik dus naast dat literaire werk gelegd. En zo mm -hmm. krijg je dus heel goed door wat hij op een dag deed. He, dus... Heel mooi is bijvoorbeeld op, als ik het zeg, 21 januari 1933. ochtend zit hij dan nog harde zakenbrieven te schrijven aan zijn vennoten. Probeert hij de oude schrijfmachines naar zich toe te trekken. En op het einde van de middag ontmoet hij Ter Braak. En Jan Gresshoff voor het eerst in het kantoor uh, van het museum uh, van Aridelen. En uh, het Plantijnmuseum. Ja, en en daar... Plantijn Moretus is dat. Ja, dan? ja. en daar trekt dan Gresshoff het exemplaar van Lijmen uit de kast. En zegt van, goh fonds. Je hebt al tien jaar niet meer geschreven. En je ziet dus hoe, dan van, hoe de zakenman op diezelfde dag weer schrijver wordt. Ja. En dan schrijft hij in een periode van twee weken de roman Kaas. Een hele beroemd ja. boek over een laarmans die een kaashandel begint. En een, een falende ondernemer. Nou, meneer de Ridder was dat allerminst. Ja. Maar je ziet dus dan ook een gat in zijn... Zakencorrespondentie. Twee weken lang is er geen enkele zakenbrief geschreven. op het moment dat hij alleen met, met kaas bezig is. En dan loopt hij te sloffen door zijn kantoor. Jouw theorie is dat hij boete doet in, ja. de, in zijn literaire werken? Ja, hij, hij, het is wel duidelijk dat hij ja. door schaamte en schuldgevoel gedreven wordt. Al vanaf zijn vroegste jeugd. Hij voelt zich schuldig ten opzichte van zijn moeder omdat hij zijn school niet heeft afgemaakt. Ten opzichte van uh, uh, Josephine, zijn verloofde, omdat hij met een kind heeft laten zitten. En ja, dat blijft in al zijn werken komt dat weer terug. Ik, zeg, ik denk wel eens als de ridder het te erg gemaakt heeft... dan moet hij toch weer eventjes het uh, fenomeen Willem Elschot tevoorschijn toveren... om dan iets te zeggen over de ware zielse, zieleroerselen. Hij uh, is natuurlijk in wezen een hele sentimentele man. En een overgevoelige man. En ja, die kant die laat hij in zijn gewone leven niet zien. Maar in zijn boeken des te meer... Uh, ja, wat ik zelf uh, een van de mooiste dingen misschien ook wel vind... is, is het dwaallicht, hè, zoals je dan door die stad dwaalt... weer tussen vijf en negen. En dan komt hij een groep tegen die hij aanvankelijk voor Indiërs uitmaakt. Rijstkakkers. Ja. Dat is trouwens een gebruikelijke benaming in Antwerpen, heb ik gemerkt. En uh, dan blijken het Afghanen te zijn. En op zoek naar Maria van Dam. Ja. Waarschijnlijk een hoertje hè, dat uh, ze hebben leren kennen. En hij gaat me al te graag mee op zoek naar die Maria van Dam... Hè. Ja. Maar uh, uiteraard wordt hij niet gevonden, ze hoort het niet. Maar dan komt het heel mooi, dan komen ze in een café... en dan hebben ze het over de godsdiensten. En dan zeggen ze die Afghanen, hebben jullie toch een rare godsdienstvoorstelling... met zo'n man met spijkers aan het kruis. Waarom vereren jullie zo'n rare man? En dan komt het gelo uh, de discussie automatisch ook op de islam terecht. Nou, iedereen... Zou nu het dwaallicht weer moeten lezen. om de blijvende actualiteit van Elschot te leren kennen. Het, de ontmoeting tussen islam en christendom. vindt al plaats in een boek dat je in 1944 geschreven heeft. Ja. Het zou eigenlijk een boek moeten worden van Nederland leest. De, de, ja. ja. ja. Hè, dat een tip. Dat... tip. Ja. Uh, en ook een mooi, een mooi, een mooi uh, verstript, hè? Ja, van Dick Matena. Ja. Prachtig. Ja. Want die donkere tinten van Maten. die passen zo mooi bij die donkere novembersfeer van ja. dat boek. Dus, uh, maar goed, maar... het is een, in zekere zin een, een betere ik. Dat... Ja, zo heb ik het ook op een gegeven moment genoemd. Ja. Uh, uh, ja. God, ja, die staat voor alles wat de ridder verlogend heeft. Ja. Uh, uh, die, dat pseudoniem, hè, dat, ja. dat wist ik ook niet. Ik, ik, ik heb ook heel veel geleerd hoor, door dat boek <laughs> te lezen. Um, van de, Willem die Madokken maakte, hè, van de Vos Vosrenaarden. Daar heeft hij dat, uh, ja. dat, dat, dat Willem vandaan uh, gehaald. En Elschot, dat was een uh, streek, hè? Ja, hij uh, ging zijn studie vaak naar uh, het Helschot. Dat is een moerassig bos in uh, de Kempen, bij Blauwberg. En uh, ja, daar wandelde hij, haalde hij zijn streken uit... En, uh, ja, om, daar heeft hij dus uh, zijn pseudoniem vandaan gehaald. Toen was namelijk al een andere meneer de redder aan het schrijven gegaan. En om die verwarring te voorkomen, moest hij een pseudoniem aan hebben. Toch, jij zegt, dit is een schrijver die je nu nog eigenlijk heel actueel kunt proeven en, ja. en genieten. Wat is dan het verschil met velen die, als je ze nu nog weer eens herleest uit je boekenlijst van vroeger, dat je denkt, ja, het ja, is niet meer te eten. Wat, wat is daar dan de essentie van? Ja, het is zijn stijl, dat is in de eerste plaats. He, als je de eerste regel leest van Villa de Rose hoe het echt paar Brulot daar te eten gaf... Nou, dan heb je al meteen de ironie te pakken. He, niet het maal uitserveerde... zoals een schrijver uit die tijd normaal zou schrijven... maar te eten gaf. Dan weet je al, dat zal niet veel soep zijn, dat eten. En dat blijkt ook te kloppen. Ja. He, het is allemaal de wereld van bedrog. En ja, toen kaas in het Engels verscheen... Toen, uh, uh, toen kwamen de kritiek en die zeiden van ja, wat hij beschrijft is eigenlijk de, de dotcom-industrie. De illusie, ja. uh, het rijk worden, het zaken doen, wat eigenlijk op niets gebaseerd is. Dus ja, zijn boodschap, hoe eenvoudig ook, is altijd weer opnieuw toepasbaar. Nou, ik gaf net al het voorbeeld van ja. Dwaallicht. waar waar hetzelfde is. Maar als je lijmen en been ziet, ja, dat is natuurlijk, dat gaat over sponsored magazines... Hij is eigenlijk de uitvinder daarvan. Als je een reclameblaadje van de KLM in de bus krijgt... met allerlei mooie verhalen, daar schrik je al niet meer van. Maar in feite is het dezelfde formule als het wereldtijdschrift... die daar gehanteerd wordt ja, in de Roman een, van Leijmen. Toch een soort zwendel. Ja, maar, maar al, die, al die stadskrantjes die wij nu lezen... waar feestbeschrijvingen van restaurants in dorpjes in staan... die een bladzijde verder adverteren, daar schrik we al lang niet meer van. Nee. Ja, maar dat is eigenlijk gewoon hetzelfde wat Elschot al in lijmen en been heeft geschreven. En dat maakt hem ook zo interessant en actueel. Je hebt toch steeds de neiging om de vergelijking naar nu te maken? Ja. Ze uh, dus zeggen altijd: als je heel lang met iemands leven bezig bent, dan ga je ook een beetje op hem lijken. Is dat bij jou ook gebeurd? <laughs> Ik krijg het steeds vaker te horen, maar nu nog een snor laten staan. Nee, nee is het zo? <laughs> het is echt waar. Mijn vrouw heeft uh, op een expositie van Elschot maar een borstbeeld. Ze zegt: ga jij er eens even naast staan en dat laten? Gelijkenis is aanvallend is net als een man is een hond. Dat gaat ook over elkaar lijken. hoor je ook altijd, hè? Nee, want je bent er heel lang mee bezig geweest. Dat weet ik. Het kwam maar niet af en het kwam maar niet af. Ja, wat voel je mee, hoor? Oh. Ik ben 30 jaar geleden heb ik mijn eerste zelfs stukje geschreven. Maar ik ben, ik heb ondertussen ook wel eens wat anders gedaan. Ja, hadden. nee, dat weet ik. Dat weet ik ook wel. En, uh, maar ik heb het eigenlijk toen ik de te pak had, heb ik het in anderhalf jaar geschreven. Ja. Zo. Nou, vind ik niet slecht. En nu? En nu? Is er, nou, er, nu nog er is iets... nog genoeg te doen, hoor. Is er nog meer? Te... Maar over Elschot ook nog? Ja, nou kijk, al die prachtige zakenbrieven van hem. Ja, ik zou er ja. heel graag een selectie van uitgeven. Dat is een boeiende, boeiende lectuur, kan ik je vast vertellen. Dus en uh, ach, er zijn nog een paar duistere momenten. Ja. Wat hij in de Eerste Wereldoorlog gedaan heeft, daar ben ik niet helemaal achter. Dus... Nee, er zijn nog meer duistere momenten. Dat gedicht Borms bijvoorbeeld, dat heeft hem eigenlijk een beetje de das omgedaan in 1947. Toen was ja, het opeens afgelopen met zijn reputatie. Ja, ik denk wel dat ik dat in dit boek nu de finale beschrijving heb gegeven. Hoor. Nou, het passeert tamelijk geruisloos, vind ik. Hoe bedoel je? Nou, dat wordt, wordt dan opeens gezegd van... ja, en toen was het gedaan met zijn reputatie. Ja, hij schreef niet meer. En hij maar werd... waarom was dat zo erg? Moet je even... Nou, in die tijd. hij was te vroeg. Moet je even uitleggen. Hij pleit, nou, kijk, Borms, dat gaat dus over een, een Vlaamse politicus... die zowel in de Eerste als in de Tweede Wereldoorlog... de kant van de Duitsers koos. Ja. Met de bedoeling om Vlaanderen vrij te maken van de Franse invloeden. Oh. Dus een echte federalist... Iemand die uh, ja, België wou doen ontploffen. Ja. En verregaande collaboratie daarin bedreef. Ja. Uh, na de Eerste Wereldoorlog is hij ter dood veroordeeld. Het is hij in de gevangenis gekomen. En in 1929, na een volksverkiezing. Hij stelde zich kandidaat van de Antwerpse gemeenteraad. En toen is hij uit de gevangenis gekozen in de gemeenteraad. Ja. In de Tweede Wereldoorlog is hij weer fout. Maar hij krijgt op zijn 68e eh, alsnog uh, de doodstraf. En die wordt ook uitgevoerd. Maar Daar Elschot de Elschot, Ridder, ja. met zijn humanistische principes, is ontzettend tegen de doodstraf. En is, is buitengewoon geïrriteerd als ze die oude vent nog voor uh, het vuurpilneton sleep. Hè, want als het anderhalf jaar later was geweest, was hij zeventig geweest, en had het niet meer gemoogd. Ja. En hij schrijft er een gedicht over. Dat was en rapporten. al zijn linkse en socialistische en zogenaamde vrijzinnige vrienden keren zich van hem af. Ja. Hij komt in een persoonlijke isolement te staan. Ja, dat is al tragisch natuurlijk. En uh, hij was te vroeg met dat gedicht. Want toen hij het een paar jaar later in het Verzameld Werk publiceerde... toen kraaide er geen haan meer naar. Ja. En zijn levenseinde, dat had gewoon in een van zijn boeken voor kunnen komen, hè? Ja, dat is, uh, hij, ja hij is op zoek nog weer een erze, om een nieuw Persisch tapijt te kopen. Heel zijn huis lag al vol mee. Maar er kon er nog wel eentje bij. En hij zakt, in, hij zakt op straat in ja. elkaar. Hij wordt naar huis gebracht... En zijn laatste woorden zijn dan tegen de dragers. Dank u, heren. En dan, de dag, dan is er vrouw overleden. En dan wordt je in een ijzeren bedje gelegd. Dat ja. vind ik ook zo mooi. De ijzeren en... bedden van lijmen komen dan weer terug. Dat is zijn laatste bestemming. En, dan en een die... dag later ja. overlijdt zijn vrouw ook. En dan moet er een tweede ijzeren bedje van zolder gehaald worden. En dan ligt het echtpaar in de dood verenigd. Dat is toch wel heel mooi. Dat is prachtig. Dankjewel, uh, Vic, voor je komst en voor dit mooie boek. Het heet dus uh, Elschot: leven en werken van Alfons de Ridder en uitgave van Atheneum, Polak en van Gennep. Wij moeten namelijk naar Japan. Werd gesloten. zit je daar nog? Ik zit daar nog, Mieke. Er zijn 125 naschokken geregistreerd, waarvan 18 zware naschokken. Maar het nieuws gaat toch vooral over die kerncentrale, over Fukushima 1. Die is ingestort door een explosie. En boven die centrale hangt witte rook, zoals we allemaal te zien op beelden. We praten daar eventjes over met Jan Leen Kloosterman, hoofddocent aan de TU Delft. Um, witte rook en een explosie, waar kan dat op duiden? Ja, dat is moeilijk in dit stadium uh, te zeggen. Of, of er nou een brand woedt of, uh, of dat het stoom is wat uh, ontsnapt. Of ja, dat, dat is een beetje moeilijk. Uh, we hebben eigenlijk te weinig informatie nog om goed uh, te beoordelen wat er aan de hand is. Maar uh, ja, het, het lijkt wel een serieuze uh, aangelegenheid uiteraard. Ja. Nou, wat we zien op de beelden is dat er gewoon muren en het dak is weggeblazen. Um, is dat dan dat de bescherming rond het, uh, rond het gebouw uh, of is het, uh, is het meer? Nou, een, een, een, een kerncentrale heeft meerdere beschermingslagen. Je hebt uh, allereerst het primaire circuit, dat is een, een dikke stalen beschermingslaag. Uh, dan komt er nog een stalen uh, bol daaromheen. Dat noemen ze een containment die de drukopbouw kan opvangen. Omdat de druk dus uh, afgelopen nacht te hoog opliep in dat containment... hebben ze dus uh, gecontroleerd uh, uh, de lucht van, het, uh, van binnen het containment laten ontsnappen... naar de buitenlucht uh, door filters. Uh, dus dat is die verhoogde activiteit geweest die uh, gemeten is en waarover gesproken is. En daaromheen zit nog een uh, betonnen constructie. En uh, ja, het is, het is moeilijk te zeggen wat er nou precies allemaal uh, ja, voor schade aan, aan de nou, centrale is momenteel. Wat, wat we wel weten is dat de hoeveelheid straling die gemeten wordt in ieder geval 20 keer hoger is dan normaal. Er zijn ook percentages die daar nog van, uh, van afwijken, die uh, lopen nog verder op. Is dat gevaarlijk? Uh, het stralingsniveau uh, 20 keer dan normaal is nog niet uh, extreem gevaarlijk. Het hangt een beetje ook af van de, van de soort nucleiden die gemeten worden. Ik had begrepen dat de uh, bevolking in de omgeving van de centrale uh, geëvacueerd is. Ja, klopt. Uh, dus in, in dat, uh, dat is een goede maatregel geweest, denk ik... om dat in ieder geval dus preventief te doen. En dat blijkt nu dus zijn vruchten af te werpen. Ja, er wordt ook gesproken over een stof... en ik weet niet precies hoe gevaarlijk die is, maar u misschien wel. Iridium. Nou ja, dat is moeilijk... Zeggen, er zijn uh, in, in de splijtingsproducten van uh, kerncentrales zitten vele honderden stoffen die, uh, die radioactief zijn, waaronder dus ook iridium, dus een, een, een zeldzaam aardelement, uh, meen ik. Uh, ja, de, dus dat, dat zou heel makkelijk kunnen dat dat stofje er ook tussen zit. Uh, hoe gevaarlijk dat is, kan ik eigenlijk niet, niet, niet zeggen. Ja. Nou, was er eerder sprake van uh, dat, dat mensen zeiden: Nou, er is een kans op een meltdown. Dat zeiden ze vannacht en vanochtend vroeg. Uh, andere deskundigen zeggen dat de kans klein is uh, daarop, maar als u nu dit ziet en, uh, en hoort, dat er dus een deel is weggeslagen... Uh, wordt de kans op een meltdown groter? Nou, dat hangt helemaal vanaf uh, wat de schade aan de centrale is. Uh, als het uh, primair circuit beschadigd is... waardoor dus, zeg maar, de, de koelmiddelstroom uh, onderbroken is en, en gestopt is... Uh, dat, dat zou wel een ernstige situatie kunnen zijn. Dus als dat aan de hand is, dan, dan is het uh, vrij ernstig. Een meltdown, ja, dat, dat, dat is een beetje een vaag begrip. We hebben het altijd over uh, schade aan de reactorkern. Als dat plaatsvindt. Uh... En dat betekent in ieder geval dat de centrale afgeschreven is. Uh, maar er zouden zo nog wel de kunnen vrijkomen naar de omgeving. Oké, okay, dank u wel voor deze informatie. Janleer Kloosterman was dat van de TU Delft. Um, ik meld nog even dat de IAEA, dat is het internationaal atoomagentschap, zich ook grote zorgen maakt over de ontwikkelingen in Japan. Ze willen ook meer informatie. Henny van der Veren, Japan zit naast mij. Is er nog laatste nieuws? Wat is het laatste nieuws wat de Japanse televisie en media melden? Uh, eigenlijk het laatste nieuws is de persconferentie van de, de secretaris van het kabinet... eigenlijk de woordvoerder altijd... die net gezegd heeft in, ja, toch in een sombere toon en uh, zorgelijke blik... Uh, dat men van nu van de straling gaat meten... en die niveaus sterk in de gaten gaat houden. Elk uur wordt het gemeten? Uh, som uh, hij zei dat uh, elk uur bericht zou gegeven zou worden. Uh, dus hoeveel gemeten wordt, weet ik niet. En het is bijzonder dat hij dat op zo'n zorgelijke toon zegt... want zo zijn Japanners normaal niet. Uh, nee, er was geen enkele smaak hier van, uh, van sussend uh, optreden, et cetera. Maar uh, wat mij vooral viel, wat hij zei... dat nu alle experts ingezet zouden worden... om de zaak onder controle te krijgen. Wat uh, niet veel goed belooft eigenlijk. Nee, goed. En het wachten is wellicht op de premier... die later vandaag ook nog wat gaat zeggen. Uh, die kwam net al voorbij uh, op een scherm... Uh, uh, uh, werkkledij met zijn uh, kabinet. Uh, of de, in, ja, zijn hele kabinet zie ik hier nu zitten. Op dit moment... Hij het op de Japanse televisie. En hij gaat uh, uh, op dit moment een bespreking aan uh, over het budget. Dus, uh, Oké, okay, er zien. komt extra budget bij vrij. Goed, dat is allemaal het laatste nieuws als het gaat om Japan. Dankjewel Bert van Sloten. Wij gaan hier uh, onverdroten verder. Uh, Fik van der Rijt heeft het uh, pand verlaten. Ik, uh, ik zal nog wel even zeggen dat hij aanstaande maandag te bewonderen is... in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Daar is een hele avond rond Elschot gepland. Samen met Nico de Linde, want die heeft zich nee. ook... Ja, een zoekende ziel geloof ik. Die heeft zich ja. dan ook met Elschot bezighouden. Ja. Goed, als u erheen wil, uh, moet u dat doen. En nu is de, de microfoon voor Aristor. Storm. Ja, goedemorgen Nou, we kijken hoe ver we komen met uh, al die ellende in Japan. Um, nou, ik heb bij me, het is natuurlijk straks boekenweek. Dinsdag is het grote boekenbal. Tadaa! Mieke juicht al, want ze zal er zijn. Of... Ja. ja, ja jij um, toch ook er Ja, ik ben, er ook, ja, ik ben ja. er ook. Ik ga daar dansen met alle schrijvers... die mij lief hebben en die mij niet lief hebben. Nou, er zijn er vast niet veel. Die mij lief <laughs> hebben en die mij lief, niet lief hebben. Dus, <laughs> uh, nou ja, het is niet te groot om op de boekbal te gaan vechten. Of, ja, toch wel. Hè, laatste, ja. Dat is wel ja, het is wel eens gebeurd. Ja, ik moet elk jaar een beetje uitkijken. Maar goed, uh, deze man zal er zeker niet zijn... want die is overleden en was bovendien erg publiciteitsschuw... Aan het, uh, in de laatste tweede helft van zijn leven. J.D. Salinger. De grote schrijver van onder andere de roman The Catcher in the Rye. En het sluit heel mooi aan bij uh, Vic van der Rijt... want er is nu een biografie uh, verschenen. Hij is uh, helaas alleen nog maar in het Engels uh, verschenen. Maar ik ga hem toch uh, behandelen omdat ik het zo belangrijk schrijver vind... en omdat ik het een heel belangrijk boek vind. Uh, en omdat er een grappig verhaal aan vast zit. Die uh, Salinger, die biografie, die heet gewoon Alive, simpelweg. Dat boek is geschreven door Kenneth Slawenski. Het is gewoon een Amerikaan, hoor. Dat is een beetje een Oost-Europese naam, maar het is een Amerikaan, Slavenski, En dat, was, dat is een enorme Salinger-fan. Een soort gek eigenlijk. Hij is ook de oprichter van een website waar alles te vinden was over. Mm -hmm. over en nog steeds te vinden is over Salinger. Die website heeft de wat macabere naam: deathcoalfields.com. Ik aanraden om even te kijken. Het verwijst natuurlijk de Holden Coalfield, de hoofdpersoon van de, The Catchway Dry. Um, nou, ja, de, de, de Salinger moet hem bijleven. Uh, Sellinger is uh, begin vorig jaar overleden, moet hem gehaat hebben. Want die man wilde alles uitzoeken over het privéleven van Sellinger. Terwijl Sellinger juist iemand was die zich uh, teruggetrokken had uit het leven. Vorig jaar is bij een kleine Engelse uitgeverij... bijna in eigen beheer zou je kunnen zeggen, dit boek al eens verschenen. Uh, heel kleine oplagen, verder niet opgepikt... totdat opeens allerlei grote recensenten en schrijvers zich ermee gingen bemoeien. Pieter Ackroyd schreef een juichende recensie in de Sunday Times. Uh, James Atlas die schreef er een prachtig stuk over. James Atlas is zelf een beroemd biograaf van uh, Saul Bellow. Ik heb hem hier wel eens genoemd. En nu is het boek, omdat het zo uh, aansloeg bij die recensenten... uitgegeven door de grote uitgeverij Random House. En het is in Amerika een hit. Het is, uh, oh. ja, het is echt een... Uh, nou ja, wat, wat is er mooier? Uh, een biografie over een schrijver... Die, uh, zelf, uh, waarover niets bekend is... En die, ja. nou, ik zal één stukje voorlezen uit de vangen in het graan. Want dat is uh, veelzeggend over wat er met Stellentje gebeurd is. De nou, catch the Catcher in Rye, In 1951 kwam het uit. Het grote Puberboek, hè, dat heeft de hele literatuur veranderd. Uh, als je Elschot leest, dan moet je dit ook maar meteen daarna uh, uh, lezen. Holden Kalfield is een jongen van 16, ja. heeft een eigen toon, komt erin, heeft uh, het een beetje bozig aan het woord. En dan heeft het ook over zijn leeservaringen. En dan zegt hij dit. Wat hij allemaal leest. Ik lees vaak oorlogsboeken en detectives, maar daar sla ik niet echt van achterover. Wat ik echt te gek vind, is een boek waarbij je, als je het uit hebt, zou willen dat de schrijver die het geschreven heeft, een ontzettend goede vriend van je was en dat je hem altijd kon opbellen als je daar zin in had. Nou, John Updike heeft daar meteen over opgemerkt. Of uh, iets later over opgemerkt. Sellentje schrijft een boek over een jongen. Die, als hij een boek mooi vindt, de schrijver wil opbellen. En vervolgens nam Salinger twintig jaar de telefoon niet op. Uh, uh, inmiddels was dat 40 jaar, veel langer. Hij is uh, vorig jaar uh, overleden. Uh, nou, wat die biografie zo fascinerend maakt. is dat het door die vent geschreven is. Die man is een beetje raar, die Slavinski. Dus hij wil echt alles van Salinger hmm. weten. En hij heeft uh, van alles en nog wat uh, overhoop gehad om het uh, te vinden. En, en dat vind ik heel prettig. Normaal gesproken zou ik er tegen zijn. maar hij laat het werk en het leven ook. Ja, zonder problemen door elkaar lopen. Dus Challenger is zelf drie keer van school getrapt. Uh, Holland Calfield uh, wordt in de vanging in het Graan... aan het begin van het boek van school getrapt. Ja, dat, dat laat hij één op één lopen. Hè? Dat Challenger uh, heeft rijkelijk kunnen putten... uit eigen ervaringen staat er dan. Dat, daar kun je natuurlijk je vraagtekens bij hebben... maar dat werkt ontzettend goed in het boek. Dat maakt het boek enorm grappig... omdat die fan alles zo, uh, zo uh, letterlijk leest. En hij gaat in op de grote vraag... waarom Sellentje nou eigenlijk uh, zo'n publiciteitsschuw was. Het was echt de grote kluislaar van de literatuur. Hè. Vanaf uh, de jaren zestig... toen kwam zijn, voor, uh, kwam zijn portret voor op de Times. Hè, dat, dat, dat gebeurt eens in de zoveel tijd met een schrijver vanaf dat moment heeft uh, Sellinger letterlijk de deur nooit meer open gedaan. En de oh. telefoon niet meer opgenomen. Er kwam af en toe nog een vrouw binnen. Vaak trouwens jonge meisjes. Ook allemaal oh. in het boek uh, te lezen. Uh, maar uh, hij wilde geen enkel uh, contact meer. Nou, daar geeft uh, Slawenski een, uh, een redelijk goede verklaring voor. Of tenminste, dat leest heel erg spannend. En ik ben ook blij dat we hier een psychiater hebben. Want, uh, Psycholoog. Psycholoog, pardon, maar ongetwijfeld thuis in de materie. Sellinger uh, is een van de schrijvers uh, met de meeste oorlogservaring. In 1944 was hij erbij bij de uh, bij de, de landing op Normandië. Waar uh, van de soldaten die daar... Uh, de Amerikaanse soldaten die daar aankwamen... Daar één op de drie heeft het overleefd. Ja, dus als je links en rechts naast je keek, dan zag je ze vallen. Uh, daarna is hij uh, doorgegaan in Europa. En hij is ook geweest bij de bevrijding van Dachau. Dat is een, nou ja... Daar heeft, volgens uh, Slavenski heeft hij daar een posttraumatisch... Uh, oorlogssyndroom aan uh, overgehouden. Daar is wel het een en ander voor te zeggen. En het curieus is dat Sellinger niet of nauwelijks... over zijn oorlogservaringen heeft geschreven. Ook niet in fictievorm. En ook niet in verhalen die uh, verdwenen. Zijn of uh, hè, dus uh, het, het bleven prachtige verhalen over opgroeiende jongeren, het Amerikaanse jeugd vaak in een beetje klassie of middelklas uh, kringen. Uh, nou, dus daar gooit Slavinski het op dat stilzwijgen dat hij. Hè, uh, moeite had met communiceren door die oorlogsvervaringen. Door die oorlog. dat, ja, okay. dat maakt het een fascinerend boek. Uh, Goed. J.D. Ah, uh, Zellinger. Ari, uh, ik wil dat je nu eerst live. naar de, de, de, de Boekenweek gaat. Kader donder, he, wil Want je dat horen? We, ik weet, weet niet is? hoe het allemaal de gaat in die tijd in verband met Japan, dus dan hebben we dat in ieder ja, geval gehad. Nou, de kraai. Als je vanaf, geloof ik, woensdag, of als u vanaf woensdag een boek koopt, dan krijgt u het Boekenweekgeschenk, uh, als u tenminste een zeker bedrag hebt gespandeerd, ja. er uh, uh, gratis bij. Ja. En, eh... Uh, ja, nou, ja, wat zal ik maar. eerst... Ja. Zeg het maar, wat nou, vind je het ervan? Nou, eerst even... Ja. Nee, nee, geef nou gelijk de diagnose. Want nou, de, de, het is, ik zou zeggen, koop heel veel boeken. Oh, maar? En sla het boekenweekgeschenk gerust af. Zeg... <laughs> <laughs> Als je, als je, het boekenwerkgeschenk is bedoeld om mensen aan lezen te helpen, denk ik dan. Dat zegt uh, Kade Abdolla, zegt dat ook in een interview in de Volkskrant. Hè? Hij verwijst heel veel naar Nederlandse literatuur in het boek. Mm -hmm. En hij geeft er als, uh, als uh, reden, het verhaal is vermengd met fragmenten... uit de Nederlandse klassieken, staat in het Volkskrant interview vandaag. Multitudie in de eerste plaats, maar ook Bordewijk, Herman Gorter, Gerrit Achterberg. Dat heeft Abdolla bewust gedaan ter opvoeding van al die scholieren en studenten... die straks dit geschenk zullen lezen. Mm -hmm. De jonge generaties weten niets van de oude klassieken. Het is de taak van de immigrant om het de schoonheid van die literatuur te laten. Te zien. Nou, daar is natuurlijk dat klinkt heel sympathiek en er is wat voor te zeggen. En de openingzin is ook meteen een klassieker, want die is niet van Adola zelf. Hè. Dat is, nou ja, het begint met het woord lezer. Dan: ik ben makelaar in koffie en woon op de Lauriergracht nummer 37. Een niet moeilijke quiz. ja. ja. Uh, het was nooit mijn streven om koffie te verkopen, maar het leven heeft het zo bepaald. En wat er misgaat in het boek is meteen al dit, deze intentie. Want de grap van, de, van Max Havelaar is natuurlijk dat Droogstoppel die zin schrijft... en niets met literatuur te maken wil hebben. Of tenminste dat in ieder geval voorgeeft. Hij is tegen literatuur. Die schrijvers dat zijn fantasten. Die, die, die spelden je maar wat op de mouw. Dat, dat is tuig van de rigel. Het wonder van Max Havelaar van is dat je ondanks die Droogstoppel... of misschien wel juist door die vorm heel veel prachtige literatuur te lezen krijgt... en voor de literatuur gewonnen wordt. Deze man, die om volkomen onduidelijke redenen... maar waarschijnlijk alleen maar om naar nou, natuurlijk te verwijzen... makelaar en koffie is, wil heel graag literatuur schrijven. He, dus uh, hij wil helemaal niet uh, makelaar en koffie zijn. maar hij wil niet... En vandaar al die verwijzingen naar Nederlandse literatuur. Maar de dingen die hij opschrijft, dat heeft niets met literatuur te maken. Het is allemaal kitsch en gekkigheid. En, uh, ja, is... Achterin schrijft hij ook... Uh, ik heb in de kraai geciteerd uit belangrijke teksten... uit de Nederlandse literatuur... Soms heb ik een paar woorden weggelaten, soms heb ik een paar woorden toegevoegd. Op die manier heb ik die citaten als mooie stenen in mijn verhaal geplaatst. Nou, ja, schande zou ik zeggen. Wie gaat er nou Achterberg citeren en daar woorden uit weghalen... om er zelf je eigen lelijke woorden voor in de plaats te zetten? Nou ja, het is... Het is uh, ja. Goed, uh, de, hi, ik zou het niet doen als ik uh, u was, bij je krijgt het gratis. Ja. Dus het is soms niet tegen te houden. Okay. Maar het is wel erg jammer. Duidelijk. Nou, en dan is er ook nog uh, van de goede man uh, De Koning. Nou, dat ga ik ook nog lezen. Het is een, maar roman. Het is een nieuwe roman. Ik kijk, kijk er echt naar uit. En als je naar de bibliotheek gaat, dan krijg je het geschreven portretten. Want dat, dat is het thema van de Boekenweek. En uh, ja, dat is eigenlijk alweer net zo, net zo stom. Net zo, uh, er zit een quiz weer achterin. Waarom moet het allemaal? Uit welke Iraanse stad is Kader Abdollah afkomstig? Is de eerste vraag. En onder de naam Meersa schrijft Kader Abdollah al 14 jaar. Columns in de Volkshand. Is die trouwens mee gestopt? Wat betekent die naam? Nou ja, de antwoorden staan op bladzijde 7. Meteen aan het begin van het boek. Ja, het is alsof je debiel bent, zeg maar. Mm. Maar goed, uh, Kader Abdollah. De schrijver van het Boekenweek geschenk. Snel weer terug naar echte literatuur, zou ik <lacht> willen zeggen. Want wat mooi aansluit bij uh, Challenger en ook bij het Boekenweekthema. Is, uh, is een boek, een, ja, iets tussen een roman en een biografie in... van Gilles Leroy. Dat is een uh, Fransman, uh, geboren in Banlieu in 1958. En hij heeft voor dit boek uh, in 2008 de Prix Concours gekregen. Dat is de grote Franse literaire prijs. Okay. En uh, het bijzondere aan het boek is dat het over bestaande mensen gaat. Terwijl het toch geen biografie is. Uh, F. Scott Fitzgerald, de schrijver van The Great Catsby. De Grote Catsby was één van de grote helden van, uh, van Zellinger. En terecht, het is een prachtig boek, The Grote Catsby. Ja. Als je het nog niet gelezen hebt, moet je dat meteen gaan doen. Uh, F. Scott Fitzgerald was getrouwd met Zelda... Uh, dat was een van de eerste klammerkoppels uh, uh, die we kenden. Uh, we hebben het dan over de jazz age, de jaren twintig uh, in Amerika. Ze konden uh, zich nergens betonen of de camera's flitsten... en de journalisten doken uh, overal op. Uh, en ze leken dat ook aanvankelijk aan te kunnen. Op het boek, op het omslag, staat ook een foto van het stijl. He, ze, ze hebben er wel zin in om zo in de belangstellingen te staan. Maar het was, het was een verschrikkelijk leven... Uh, uh, uh, Scott Fitzgerald is uiteindelijk uh, midden 40 uh, gestorven aan een hartaanval. En uh, mm -hmm. Zelda bleek schizofreen uh, en is tragisch genoeg bij een brand... in de kliniek waar ze behandeld werd enkele jaren later overleden. Eerst. Het is allemaal verschrikkelijk. Uh, F. Scott uh, Fitzgerald heeft, uh, heeft een roman geschreven... waarin hij min of meer het over zijn vrouw heeft. En dit is, zou je kunnen zeggen, het gefingeerde antwoord van Zelda... Zelda is de hoofdpersoon van dit boek. En uh, Gilles Leroy geeft Zelda een stem over haar relatie met F. Scott Fitzgerald. Uh, wat ze met hem heeft meegemaakt. Wat ze voor hem voelde. Uh, hoe ze uh, met, met die man die, uh, die vreemd ging. En die aan het eind van zijn leven uh, ook homoseksuele belangstelling had. Uh, uh, nou ja, het, het, het is een heel gecompliceerd leven geweest. Uh, hij borg haar op in het uh, gekkenhuis, om het maar eens onbeleefd uh, te zeggen. Uh, dit is haar antwoord. En dat... Dat maakt het een heel aangrijpend boek. Uh, uh, Zelda heeft een autobiografie zelf geschreven. Maar deze uh, Laura uh, doet het met de pen van de echte romanschrijver. Het is moeilijk om er een stuk uit te citeren, omdat hij de toon van uh, Zelda zo goed te pakken heeft. En daar moet je een beetje ingroeien. Ja. Nou, Ellen ja. Zong, het is uh, een aanrader. Heb ik nog tijd voor? Nou, Arie, eigenlijk niet. Oké. Okay. Wat had je nog willen doen? dan noem ik Boazza. nog twee boeken snel. Ja. Een, wilt u noem zelf uh, aan de slag om een biografie of iets dergelijks te schrijven... dan is er een handig tipboek. Ja. Een portret schrijf je zo, van Jannie van der Bolen. Okay. En ik heb erg genoten van uh, de essays, verzamelde essays... die hij ook enigszins bewerkt heeft, van Havid uh, Bouwaza. Oh, ja. Heidense vreugde, gepeins en gezang. Oh. En het mooie van die essays is dat hij het enthousiasme... over grote schrijvers schrijft. Okay. Nabokov, Burkens, daar noem ze hem op. Goed, goed. Dankjewel, uh, Arie. U kunt uh, op de teletekspagina 260 kijken... voor de titels die Arie heeft uh, besproken. Of op onze website natuurlijk. Ja. We gaan naar een uh, interessante morgen in Leiden. Want dan valt bij psycholoog Anaïd Diekstra... een wonderlijk postpakketje op de deurmat. Het openen ervan betekent de start van een zoektocht die hem door grote delen van Europa voert... op zoek naar een antwoord op die ene vraag... hoe is de laatste Franse prins aan het begin van de 19e eeuw om het leven gekomen? En zijn boek, De macht van een maîtresse, is een neerslag van dit fascinerende onderzoek... naar, laten we maar zeggen, een vergeten geschiedenis. Goedemorgen, René Diekstra. Goedemorgen. Ja, daar sta je dan, misschien nogal in de ochtendjas... en daar ligt dat pakketje aan ja. de zoete singel. Ja. Ja, het merkwaardig van het pakketje was dat op de buitenkant... dat was een antiquarische band, stond Larmé-Prussian, het Pruisische leger. En ik vroeg me af, wat moet ik in godsnaam met het Pruisische leger? Uh, Die dus ik dacht, dat is een vergissing, ik wil dat terugsturen. Begon vervolgens toch door het boek te bladeren en toen bleek, door de band te bladeren. Toen bleek het laatste stuk van de band een heel ander onderwerp te bevatten. Namelijk, daar was ingenaaid een lijkscholingsrapport van de, toenmalige koning, uh, de lijfarts van de toenmalige koning van Frankrijk... En die betrof de dood van de laatste prins van Condé. Een oom van de koning. En een van de rijkste mannen van Frankrijk. En ik las dat globaal dicht door. En tot mijn stomme verbazing... en ik zou het zo uitleggen waarom verbazing... concludeerde die lijfarts, die overigens van Nederlandse afkomst was... dat deze prins gestorven was als gevolg van zelfdoding. Ja, de hand had zichzelf geslagen. Nou, Daar verbaasde ik me over op de eerste plaats. Maar dat omdat... was ook de reden waarom het boekje naar, uh, naar u was toegestuurd. Dat is ja. Omdat, omdat, omdat ja. u... u, u zich heel heeft beziggehouden, pragmatisch met zelfmoord. Want anders ja, denken mensen, wat, wat is die René Dinkstein nou toch allemaal weer in verzet? Nee, dat, ja, ja. dat, dat doet hij, Wat doet hij met de Franse interesses? Ja, precies, uh, ja. precies. suïdologie zoals wij dat ja. noemen. Het is een van mijn interessegebieden en onderzoeksgebieden ook. Dus ik heb me onmiddellijk de vraag gesteld, uh, hoe komt die man bij, dit, bij deze eindconclusie? Die lijfarts van de koning? Ik ben, ben dus dat lijkschouwingsrapport gaan doorlezen. En Want toen, was meteen gepakt door dit onderwerp. Je kan ook denken, ja, wat kan mij het schelen? Nou, kijk, het is 1830. En, en het niet... is wel heel ongebruikelijk om iemand van zo'n vooraanstaande maatschappelijke status... op dat moment, Lodewijk, zoals ik zei, gekomen van de koning... de rijkste man van Frankrijk, komt uit een ontzettend roemrijk geslacht. De, de prinsen van Condé waren de grote veldheren. Onder Lodewijk de 14, onder Lodewijk de 15. Mm -hmm. Om die met het label zelfmoord de geschiedenis in te sturen... Want dat, dat was, was hoogst ongebruikelijk. Dat was ook nog nooit voorgekomen in de Franse geschiedenis. Dat deed je niet? Dat werd nooit, werd verzwegen? Absoluut niet. Dat was een schande. Mm, zeker, blijft, als je, zeker als je uit een helder geslacht kwam. Toen ben ik dus het dus gaan doorlezen... Mm. en kwam tot de conclusie... ja, meneer Mark, zo heet het dus die lijfwacht van de Koning... Uh, allemaal mooi en aardig... maar de feiten die je aandraagt... die sluiten zelfdoding niet helemaal uit... maar... Je hebt het absoluut niet bewezen. Want hoe was die man aan zijn, hoe, hoe, hoe, hoe was die... Nou, wat was er gebeurd? Die man is op 27 augustus 1830 op, gevonden, opgehangen... aan het Spanjolet van een raam in een van zijn kastelen. Hm. En de deur van de slaapkamer was aan de binnenkant gesloten. En dat heeft natuurlijk tot een groot aantal speculaties geleid. Op het eerste was, leek het op zelfdoding? Als de deur aan de binnenkant gesloten is, je bent opgehangen. Dan lijkt dat zo. Maar... Um, er waren twee mensen die groot belang hadden... bij de dood van de prins op dat moment. Dat was de koning van Frankrijk, Louis-Philippe. Die zat net een maand op de troon. En dat was de matresse van de prins. Waarom had hij er belang bij? Omdat zij beiden erfgenamen waren... van het enorme vermogen van de prins. Dat hadden ze in de voorafgaande jaren... ik heb een groot aantal van hun brieven uh -huh. boven water gekregen... in de voorafgaande jaren met elkaar onderling verdeeld... zonder dat die prins dat wist. Op een gegeven moment hebben ze zelfs... een testament in elkaar gezet samen. Dat testament heeft zij met behulp van haar seksueel-erotische vaardigheden... uiteindelijk aan de prins weten te verkopen. Weet je uh, dat, die heeft tegen zijn zin... Hoe weet je dat? Ja. dat is. Uh, een, van dingen, ja. een van de dingen die wij gedaan hebben is... Uh, zoals, je, zoals jij zei net in de aankondiging... half Europa doorgereisd. Dus ik ben bijvoorbeeld naar de archieven gegaan van... Uh, het kasteel Chantilly, het hoofdverblijf Aha. van de prinsen van Condé. En daar heb ik de liefdescorrespondentie gedurende ongeveer 18 jaar... tussen de prins en die maîtresse doorgelezen. En, andere... en daar werd gewacht gemaakt van uh, seksuele vaardigheden. Oh ja, yes. en nog andere zaken. Ik ben vervolgens elders door Europa gereisd... bijvoorbeeld naar de archieven van het Vaticaan... omdat uh, het vermoeden was dat die prins in die periode... Uh, van plan was Frankrijk te ontvluchten... en in Rome asiel had aangeboden gekregen. Ja. Dus ik wilde graag uitzoeken, veel historici hebben dat beweerd, of dat zo was. Dus ik ben onder andere overigens met heel veel moeite... in de archieven van het Vaticaan terechtgekomen. En heb daar de uitvoerige correspondentie van de nunsjes in Parijs... toen de tijd, zeg maar, doorgeplozen. Ja, dit was natuurlijk wel totaal ander werk ja, dan wat je doet, Ja, ik ook, ook aan te denken. Een soort die soort historisch forser uh, wordt. Ja, het is, het is een soort van uit de hand gelopen hobby. Dat ja. geef ik onmiddellijk toe, wat ik met in mijn vrije tijd en mijn vakantie gewoonlijk... met heel veel plezier gedaan heb. Dus mijn vakantie heb ik vaak gebruikt om naar Parijs te gaan... om naar Rome te gaan, om naar Londen te gaan... op zoek naar het graf van haar, van de ja. betreffende maatresse... Eh, waarvan niemand wist waar dat was. Maar eh, voor een stuk heeft dat ook wel met mijn vak te maken. Want alle feiten die in het boek voorkomen... en het zijn er nogal wat. Het is een soort van herschrijven van een stuk van Franse geschiedenis. Die kloppen die heb ik ook door historici laten bekijken. Van, ik ben geen historicus, dat pretendeer ik ook niet... Klopt dat? Maar eh, de psychologische interpretaties die van belang waren om het raadsel op te lossen. Van, ja. Wat was daar nou eigenlijk gebeurd? Want daar ben je wel gekomen, Of tenminste, we yes. gaan het niet zeggen, we gaan het niet verklappen. Want nee, alsjeblieft niet. Nee, dat doen we ook niet. Maar je bent wel tot een, ja, een, een, een mogelijke conclusie gekomen van wat er nou daadwerkelijk gebeurd is. Nou, sterker nog. Ik ben je, niet weet het tot zeker. je weet het mogelijke conclusie. Oh, absoluut zeker. zeker. zeker. Ja, dat is ook, zo. is het gegaan. Ja. Het is ook. Je zou kunnen zeggen een soort detective verhaal. Het is ook een soort ja, het is uh, suspense. Het is. Ja. Uh, René Dijkstra goes Dan Brown. Uh. <laughs> ja. Maar Sheet. heb je nou ook toch gedacht, ja, het moet ook door dat je het hebt laten verifiëren door historici. Uh, het moet een beetje wetenschappelijk zijn. Het ja. moet een beetje psychologisch zijn. Maar het moet ook suspense hebben ja. met een fijne plot. Ja. Hè, Harry, ja. dat zijn wel drie. Uh, je zou kunnen zeggen expertise's die je in elkaar gevlochten hebt. Ja, en waar uh, heb je nou het meeste plezier aan beleefd? Nou, ik moet even, even een stapje terugmaken. Heb ik ze in elkaar gevlogen? Voor een stuk. Maar wat mij vooral heel erg geholpen heeft in het opzicht... is dat ik op een dag, terwijl ik nog aan het verkennen ben... wat speelt er helemaal achter, de geschiedenis... Euh, naar Parijs ga, in een boekhandel waar ik vaker kwam... om documenten over die geschiedenis te kopen... staat te, te praten met mijn gebruikelijke verkoper... omdat ik een bepaald boek wil hebben... Dat gaat over, over de geschiedenis van het geslacht Orleans. En op een gegeven moment spreekt een meneer achter me, mij aan. En die zegt, ik hoor dat u... Ze konden het boek niet vinden. Dat konden ze wel voor mij zoeken, maar niet hebben. Ik hoor dat u daar interesse voor hebt. Waarom is dat zo? Wat ik hoor aan uw accent, dat u geen Fransman bent. En dan leg ik hem dat uit. En dan zegt hij, nou, ga mee een kop koffie drinken. En dat heeft... Ik dacht dat dat een verzonnen figuur was, die klaarvrij. Nee, nee, nee, nee, nee, nee absoluut niet. En wat er dan vervolgens gebeurt, is dat die, deze man mij jarenlang... als een soort van gids, psycholoog genoemd psychopomp heeft geholpen om geleidelijk aan al die raadsels die er nog steeds omheen waren, uit te graven. Bestaat er ja. dan toeval, denk je gelijk? Dan, dan precies. Blijkbaar, als de mind ready is... dan komt de, komt de master er lang. Maar en, dan, dan, dan het boek heet De Macht van een Maitresse. Ja. Um, niet De Macht van de Maitresse, maar De Macht van een maîtresse, Maar het heeft toch een beetje een algemene titel gekregen. Dat klopt. De reden van de reden van is twee. Eigenlijk, terwijl ik bezig ben... Mijn mijn, klaver, mijn helper... Komt ook uit een adelijke achtergrond. Terwijl ik bezig ben, gebeuren er eigenlijk twee dingen die voor mij als psycholoog bijzonder interessant zijn. Op de eerste plaats, ik word gedwongen om een soort van psychologie van de prinsen of van de adel te ontwerpen. Die bestaat helemaal niet. Dat is heel merkwaardig. Ik heb op een gegeven moment gedacht, verrek, als er iets over Beatrix of over de koninklijke familie wordt gerapporteerd. Dan is er nooit iemand die het aandurft daar een psychologische analyse van te maken. Ja. En ik werd eigenlijk gedwongen om dat te doen door de psychologische ogen te, te kijken. Dat is één. En het tweede is... Mijn gesprekspartner zegt op een gegeven moment... jij bent psycholoog. Vertel me eens wat de psychologie... Van, van de maîtresse heeft opgeleverd tot nu toe. Ik zeg, nou, dat is een mooie vraag. Ik zou niet weten waar ik moet zoeken. Dus ja. ik duik de psychologische literatuur in. En ik vind helemaal niks. Een derde vraag die hij mij stelt is, is... een van de belangrijkste redenen waarom mensen ruzie met elkaar krijgen... zijn erfenissen. Waar is in de psychologie de psychologie van wat de erfgenaam? Ja. Dus ik ben met drie... Taken, als het ware, door hem op pad gestuurd. De psychologie ja. van de prinsen, de psychologie van de metresses ja. en de psychologie van de erfgenaam. Ja. Die mij een hele hoop dingen gedwongen hebben uit te putten. En die geholpen hebben ook om uiteindelijk al die verschillende losse draden, waar een heleboel historici ze, zich over hebben uitgestort. Vooral Fransen, maar die zijn bijzonder chauvinistisch. En de matrassen was een Engelse, dus die had het gedaan voor de Fransen. En ja, die Franse ja, natuurlijk. prins natuurlijk niet. Die uiteindelijk die draden bij elkaar te weven. Nou en, ja, matrassen, dat heeft natuurlijk ook. Uh, het in het woord zit al iets dubbels, hè? De een meesteres is het, maar het is ook een minnares. Ja, maar een minnares kan heel goed een meesteres zijn, mevrouw. Ja. Ja. Met name op het gebied van wat voor jou de meest ultieme seksuele erosie is. Dan zou de blik van de hier eigenlijk bij moeten zien, maar, ja. <laughs> maar daar hoor ik je nu ja. ook zeggen dat uh, die rol die de psycholoog in dit soort. Uh, ja, ...ontrafelen van de historie heeft... ...dat je die veel sterker zou kunnen neerzetten... ...om dingen te begrijpen, in context te plaatsen. Dat dan... heb ik echt als een enorme opluchting gevaar. Wat je zegt. Ik heb het aan historici gegeven... ...en ik dacht, oh-oh, ik word gevierendeeld. Twee historici die naar gekeken hebben... ...die hebben gezegd, verrek, ...dit is wel heel ongebruikelijk... Maar we vinden eigenlijk dat dit een plaats moest, he, moet hebben, deze manier van aanpak, hè, deze wijze van bezig zijn, binnen zeg maar, de, de hele geschiedkunde. Maar komt Terwijl dat van zeg, ook, nou? Dus... Omdat geschiedenis er ook altijd de geschiedenis van het menselijk gedrag is, ja. laten we eerlijk zijn. Maar weet je, fantastisch, Napoleon komt in mijn boek voor als, als een van de aanstichters van dit drama. Mijn gesprekspartner was Frankrijk. Iedere Fransman houdt van Napoleon. Ik kwam dingen over Napoleon tegen waarvan ik tegen hem zei: luister, dat was geen lekkere jongen geweest. Als je nu had geleefd, dan hadden we toch een tribunaal voor hem moeten oprichten. Hè? Zoals het Joegoslavië-tribunaal. Grote ruzie. Hè? Dat doe je niet. Dat zeg je dus niet over Napoleon. Vervolgens graaf ik een aantal psychologische feiten uit over Napoleon. Daar confronteer ik hem mee. En op een dag kijkt hij me toch aan en zegt: van, Nou, oké, okay. ik trek iets van mijn heftigheid terug. Uitsluitend op grond van het feit dat ik een soort van psychologische analyse... van het gedrag van Napoleon in de laatste vijf jaar voorafgaande... Maar goed, hier ligt dus nog een enorm uh, gebiedbraak... als je dus nu met die psychologie, ja, de, de geschiedenis te lijf fantastisch, gaat. fantastisch gebied. Iemand vroeg mij een paar dagen geleden... wat zou je als volgende willen doen? Ik zei, als ik het durf, schrijf ik een psychologie van de oranjes. Huh? Ja. Want als ik de soortgelijke methodiek, en dan begin ik... Natuurlijk bij Willem 1. Ik be besteed heel veel aandacht aan Willem 3. Want dat was natuurlijk toch wat dat betreft... een merkwaardige schuinsmarcheerder. Mm. Zijn brieven uitgegraven en dat soort zaken. Ja. Maar ik denk dat ik op sommige plaatsen... tot soortgelijke uitkomsten kom mm. als... Uh, het in dit boek het geval is. Nou, dat betekent dat wij gewoon weer gaan zitten wachten op een nieuw boek van René Diekstra. Die vandaag sprak over zijn boek De macht van een maîtres. Hoe passie en politiek de laatste prins fataal werden. Een uitgave over zijn karakter. Ja, en u kunt terecht op teletextpagina 260 als u nog even iets na wilt lezen. Of de titels. Uh, Nieuwsshow.nl is ook een website waar u op terecht kunt. Zometeen uh, kamerbreed daarin te gast Sjaak van der Tak, kandidaat partijvoorzitter van het CDA. Verder Sophie in het veld, d 66 europarlementariër parlementariër En Louis Bontes, dat is een Tweede Kamerlid voor de PVV. Wij zijn er volgende week weer. En nu Magie Vrouwmans dus, met Kamerbreed. Tot zometeen.